8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert maar door. Tot het 11 uur. Drie boeiende gasten aan tafel. En natuurlijk veel reacties vanuit de toer. Eerst het nieuws van de NOS. Hier is Dooral Meegens. Shell staat dit jaar op één in de Global 500, een lijst met de grootste bedrijven in de wereld. De afgelopen twee jaar stond supermarktketen Walmart bovenaan de lijst. Die wordt opgesteld door het Amerikaanse tijdschrift Fortune. Dat gebeurt op basis van de jaaromzet van de bedrijven. Shell haalde vorig jaar een omzet van bijna 400 miljard euro. In de lijst staat olieproducent ExxonMobil op plaats 2. Walmart is derde. Het enige andere Nederlandse bedrijf op de Global 500 is ING op plaats 18. In Noorwegen wordt de winning van olie en gas om middernacht waarschijnlijk volledig stilgelegd. Aanleiding is de staking op de boorrijlanden die nu twee weken duurt. Werknemers willen vanwege hun zware werk vijf jaar eerder met pensioen dan andere Nooren op hun 62ste. Door de staking waren al verschillende boorrijlanden stilgelegd. De Noorse olieproductie was de afgelopen tijd 13% minder dan normaal. Dat zijn zo'n 2 miljoen vaten olie per dag.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 Ladies staat onder meer terecht voor de moord op meer dan 7000 moslimmannen na de val van Srebrenica. In een huis in Geldrop is vanochtend een 24-jarige man uit Rotterdam doodgestoken. Een Rotterdamse vrouw van 27 die in de woning was is opgepakt. Het is niet duidelijk of zij de man heeft doodgestoken en wat haar relatie met het slachtoffer was. Spanje krijgt van Europa een jaar extra om het begrotingstekort terug te dringen tot 3%. Volgens diplomaten wordt dat morgen besloten op een bijeenkomst van de 27 Europese ministers van Financiën. Het uitstel betekent dat Spanje uiterlijk in 2014 aan de Europese limiet moet voldoen. Aan het uitstel is wel de voorwaarde verbonden dat Spanje nog meer bezuinigt dan het land eerder heeft aangekondigd. Wat het weer nog, vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het waait minder hard dan vandaag. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Namorgen blijft het wisselvallig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Veel zelfstandige IT-pro's werken via IT-staffing. De reden, de aansprekende projecten en onze vooraanstaande positie in de markt.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 Wielrenster, schrijfster Marijn de Vries is hier. En presentator Winfried Bayens. En de nummer twee van het CDA, Mona Keizer. Maar we beginnen met de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, die zijn op dit moment bijeen in Brussel, dus de Europese ministers van Financiën. Verslaggever Ariel Noorlander ving de missionair minister De Jager op en vroeg hem of het ruzie wordt tussen de zuidelijke en de noordelijke eurolanden.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 wordt hervormd en bezuinigd. Dus het uitstel mag niet zien op van... je mag wel wat minder maatregelen nemen. Fiel in het wiel. Ja, kleine stap van minister De Jager naar Filemon Westelink. Ja. Uh, Wijn hebben dat dan weer wel. Filemon, uh, toerverslaggever in de Tour voor het eerst van zijn leven. Filemon, de ben je weer. Goedenavond. Hey Robert, hoi, hallo. Wat is je opgevallen vandaag zoal? Nou, bij zo'n tijdrit heb je echt wel even de tijd om goed langs al die uh, bussen van de renners te gaan. Waar je al die renners uh, warm ziet rijden. En ja, het is wel het mooiste om te kijken bij die bus van Sky. Dat is gewoon echt gek. Zij hebben alles het nieuwste, alles het mooist. Uh, de, de auto glimt het, uh, uh, uh, uh, het ergst. De bussen zijn het grootst. Dat is gewoon echt het meest professionele team. Dat, die hebben gewoon echt ook helemaal de uitstraling van een winnaar. Dat vond ik al voordat uh, Wiggins in het geheel reed, hoor. Ja, ja daar rijdt natuurlijk ook, uh, ook Mark Cavendish. Hebben alle camera's opgericht staan altijd? Ja, ja, ja, maar die hebben ook die Mark Cavendish. Als hij die, als die rondloopt, want het is altijd heel druk bij zo'n uh, zo depart of bij zo'n aankomst... dan gaat iedereen echt vanzelf aan de kant. Ik bedoel, als Bram Tank, ik moet dan altijd zeggen van... jongens, ik moet langs, want ik moet naar mijn bus toe. Maar als Cavendish komt, daar heeft iedereen respect voor. En dat is met Wiggins ook, en met Froome ook, en Boos van Hagen. Dat team, dat heeft het gewoon. Zeg, een tijdrit vandaag... Um... Is er nog wat opgevallen wat de renners betreft? Ja, ik denk, ik ga even bij, bij die, goed bij die finish staan. Je kon daar echt overal lopen, dat is heel mooi. Dus ik stond echt bij de streep. Maar hoe die renners daar aankomen, dat is nog erger dan een bergetappe. Die zijn zo kapotje moe. Die, die, Sommigen die, die moeten dan nog een beetje uitfietsen, want die hebben nog vaart. Maar die zijn dan al helemaal aan het slingeren. En eh, ik zag ook bij Evans dat, dat zweet, dat druipt eraf. Het is echt een soort, soort douchekop zijn hoofd. Uh, ja, ik vroeg me af, want ja, als kijker denk je altijd, nou, fiets nou harder en fiets naar nou door. Hoeveel Zo'n renner eigenlijk leidt? Hoeveel pijn heeft hij op de fiets waar hij zo'n tijd geeft? En daarvoor ging ik eerst naar uh, Koos Moerenhout. Het was natuurlijk ook een uh, gepatenteerde tijdrijder. En ik vroeg uh, aan hem hoe je je voelt tijdens zo'n uh, rit tegen de klok. Nou, eigenlijk schreeuwt je lichaam om, uh, om een tandje lichter uh, te gaan rijden. Uh, want je rijdt gewoon continu op, op het maximum van je kunnen. En... Ja, op het moment dat je op, op zo'n startpodium staat, als je er echt voor gaat, ja, dan, dan weet je dat je een uur lang uh, ja, echt enorm gaat afzien. En dat je uh, ja, vooral het gevecht met jezelf moet aangaan. Kan je er van tevoren ook een beetje bang voor zijn? Ja, zeker. Ik, ik stond uh, mijn laatste tijdrit, ja, dat, dat ging allemaal wel goed. en Dan weet je dat het een dag is dat, uh, waarin je je kunt onderscheiden. Maar alleen op een, uh, ja, op een manier als je echt volle bak gaat en uh, het nergens laat liggen. Dus dan weet je gewoon dat je een uur lang echt uh, ja, volle bak moet rijden. En dat je heel veel pijn gaat hebben. En uh, ja, dan sta je daar uh, met redelijk gemengde ja, gevoelens een uh, bovenop de is het pijn die je voelt tijdens zo'n lange tijdrit? Nou ja, het, het is een pijn die een uur lang duurt. Hè? En die, uh, Kijk, als je een, een, een, een, een klap op je vinger krijgt van, een, uh, yeah, van iemand met een hamer of zo. Ja, dan, dan doet dat even heel erg fel pijn. En vervolgens stop je hem onder de koude, koud water en je, het wordt al een stuk minder. En dat is uh, een heel andere pijn dan dat je ervaart in een tijdrit. Het is evenveel pijn als je met een hamer op je vinger slaat, maar dan een uur lang. Ja, dan, dan komt het in de buurt, denk ik. Ja. Erik ja. Breukink, een van de beste tijdrijders die Nederland ooit gekend heeft. Hoeveel pijn doet zo'n tijdrit als vandaag? Als je er echt voor gaat... Dan ben je ook vrij nerveus, want je weet hoeveel pijn het gaat doen. Die eerste kilometer zijn eigenlijk vaak altijd lastigst. Want dan moet je, die hartslag moet omhoog, je moet in het ritme komen. Maar dan, ja, dan zit je op een bepaald punt van tegen je, tegen je maximale vermogen. En dat moet je, moet je vasthouden tot, uh, tot de finish. Is die pijn ergens mee te vergelijken? Iets uit het normale leven? Nee, want het, het is wel een draaglijke pijn natuurlijk. Maar het, het is meer... Uh, het psychische, denk ik. Je moet het, uh, moet het kunnen opbrengen om dan 40 kilometer aan dat niveau te blijven willen rijden. Het heeft wel veel met, met uh, kwaliteit te maken of je het kunt of niet. Als je weet dat je een goede uitslag kan, uh, kan rijden, dan, dan helpt dat wel natuurlijk. Dan ben je bereid om, om veel meer pijn te lijden. Heb je uh, ooit in je normale leven wel zoveel pijn als in een tijdrit? Ja, dat zijn al allemaal andere pijntjes hè? En, en die duren vaak veel langer. Dus je, hebt, je hebt last van je rug, hoorde ik? Ja, ik heb uh, van mijn schouder. De rug is alweer over. Maar goed, dat is meer irritant. In de tijdrit weet je, na drie kwartier is het klaar. En dan, dan ben je het ook gelijk kwijt. Bij de finish van de tijdrit. En ik ga eens even vragen aan wat mensen in het publiek... wat nou het zwaarste is in hun werk. Ik ben tegelzetter. Dus dat is ontzettend zwaar werk. Dus ik ben heel blij dat het vakantie is. En daar wil ik het eigenlijk niet te veel over hebben. Nou, de uren was zwart wanneer dan in de te kom met de collega's. Tot in de vroege morgen soms. Hè. Ik adviseer op het gebied van marketing en communicatie. Het zwaarste in mijn vak is om het uh, probleem te vinden. Want als ik het probleem heb, heb ik ook de oplossing. Mijn werk het zwaarste is dat ik nou met, met een jaar geleden met pensioen ben gegaan... en nu mijn vrije tijd moet ik in gaan vullen. Daar heb ik het heel zwaar mee. Al die administratie. De Vraag is of ik lekker op vakantie ben? Um, de vakantie krijgen. Nou, dat was even moeilijk, omdat het hoogseizoen is. En we willen toch de kans krijgen om vandaag naar de Tour te komen kijken. En daar komt Bram Tankink binnen. Ik, uh, ik loop even met je mee. Is de pijn die je tijdens zo'n tijdrit voelt, is dat ergens mee te vergelijken? Ja, dat valt, dat valt echt niet te beschrijven. Het is echt, jezelf uh, die pijnprikkel proberen uit te schakelen. En constant over die, uh, die limiet duwen. En als je dreigt echt terug te zakken, nog weer harder. En als je... Als je op een gegeven moment op je mak zit, nog weer harder proberen te gaan. En dan jezelf nog meer pijn doen. En... Maar zijn er dingen in je leven vergelijkbaar die evenveel pijn doen? Nee, sport is wat dat betreft een, uh, is, uh, een unicum. Je moet wel een beetje van pijn houden. Ja, maar we zijn ook allemaal een beetje sadomadogistisch aangelegd, denk ik. Je moet uitrijden, hè? Ja, dat uh, ja, hey, hey. ondertussen bij de bus aangekomen. Ja, ja zo haal ik even. Maar ik moet eerst even gersen voor het bankje zitten. Hey. Het is, het is een beetje als, uh, ja goed, ik, uh, ja, jij, uh, jij kent uh, drugs, <laughs> je hebt al geëxperimenteerd met drugs, hè? en uh, dan voel je juist geen pijn. Uh, nee, maar het is, het is die adrenaline of die, die rush die, uh, die je daarna hebt of die je de tijdens hebt eigenlijk. Dat is het. Hè? Die adrenaline. Op het moment dat je heel veel pijn hebt, kreeg, maak je adrenaline aan en endorfines, en die dat, dat is wat je wat je altijd weer. Dat is een beetje een soort verslaving eigenlijk. Dus op het moment ben je eigenlijk een beetje stoned. <laughs> Ja, dat kun je wel zeggen, ja. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Uh, Ultrafox. Ja, dancing. Dancing with tears is my eyes. Marijn de Vries, die is er uh, weer, eens. weer eens. ja. Wilrenster, vriendin van de avond. We gaan even terug naar vorige week zondag. De tour gaat van Luik naar Sarre. Marijn de Vries rijdt de Grote Prijs Boldershof. Hij <laughs> rijdt van Zeventum in een enorme boog weer terug naar Zeventum in ja, België. Zwe, zwe, Zwevegem. Zwevegem. Anders worden ze nu boos in België. Oké, okay. is dat, dat is wat anders dan Zeventum? Ja. Is dat, dat, dat, dat, whatever. <laughs> 50 vrouwen aan de start. Je bent de enige van AADrinkLeontien.nl. Ja. En wat doe je? Ja, winnen. <laughs> nou heb ik het al verklapt, hè? Je had natuurlijk een heel wedstrijdverslag <laughs> verwacht. Nee, nee, nee, nee. Maar je hebt een prachtige foto op je blog gezet. Ja. Waarbij je al zelf bijzet dat je toch wel wat raar juicht. Met één handje de in de lucht in de plaats webcam? van twee. Ik heb hem op de webcam <laughs> laten zien. Ja, wat is, waar is die te daar, zien daar. op de blog? Nou, ik uh. snap dat wel, dat je met één doet, anders val je toch? Het is uh, www.marijndefries.nl En je daar, is die foto te zien. Te zien. daar is die te zien. ja. Maar zeg even hoe, hoe, hoe kreet voor elkaar om daar in je eentje te winnen zonder ploeg achter je. Ja? Nou, gewoon de sterkste zijn op dat moment. Dat was echt wel heel duidelijk in die wedstrijd. Want er was in het begin al snel een groepje weg en uh, eigenlijk vond het peloton het wel best. Behalve ik. Dus ik heb iedereen een beetje opgejuind om uh, flink achter die groep aan te gaan jagen. En zelf ook wel het meeste werk gedaan. En toen we eenmaal uh, dat groepje terug hadden gepakt. Toen gingen er, uh, ging er weer een paar vandoor. En ik erachteraan. En uh, ik merkte op dat moment eigenlijk al wel van nou als ik het nu goed aanpak dan kan ik winnen. Dus ik ben de ene laatste, het waren rondjes. De ene laatste ronde ben ik gedemareerd. En uh, ja, dat kon niemand volgen. Dat ja, ja. is wel een heel lekker gevoel. Ja, daar kan ik me iets bij voor voorstellen. Ja. Ja. Hey, en, uh, ja, we zien dus hier hoe je juicht. Hè? Dat, we hebben ook Peter Sagan een paar keer over de streep zien komen. Ja, met, met de de parken. chicken Je ja, ja, haalt de hele, hele dansschoolrepertoire uit de kast. Moet jij ook niet zoiets doen? Ja, ik, ik dit denk... is wel heel klassiek, heel prachtig hoor. Maar het kan, uh... het, het kan anders. Ja. Dit is met één handje in de lucht. Dus eigenlijk uh, is het alleen voor, voor junioren en zo. Die mogen niet met twee handen in de lucht juichen... omdat het dan gevaarlijk is. Ja, dit was omdat het echt... Ongelooflijk hard waaien en ik heb van die hoge velgen. En als er dan zijwind is, ja, dan moet je sowieso al je stuur goed vasthouden om niet uh, om te waaien. En als je dan je handen van het stuur haalt, ja, dan, dan loop je wel een groot risico om te vallen. En vallend oh. over de finish, dat ziet er misschien spectaculair uit. Nee. Maar dat was je niet, niet van plan. Overstalverbinding was het? Uh, de, de tweede in mijn carrière. Ja. ja. Dat is wel uniek hoor. Ja, het ja. Is, en, en die naam, hè? Grote Prijs Boldershof. Of ja. je ja. Palmarès. Oh, dat is toch schitterend? Die, die moet, dat je nou moet je dat maar moet hebben. En die plaats, Zweve, Zwevegem? Of was Zwevegem. Ja, die ga je nooit meer vergeten natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat ja. is nu wel een van mijn favoriete Vlaamse plaatsen. Ja. Ja. Ook te gast is hier uh, vanavond Winfried Baens. Uh, Goedenavond. Uh, ja, presentator op Radio NTV, uh, en TV. Uh, en waar niet? Jij hebt een druk weekend achter de rug. Op Radio 6 zat je. Jazz. Even on ondergedompeld in Iets compleet anders, inderdaad, ja. alleen maar muziek. Ja. Heerlijk. Hoe was uh, Marijn als uh, redactrice? Bij ja, ik ken, Marijn, ik ken Marijn nog uh, voordat ze een enorme fietscarrière begon uh, als uh, beginnend journaliste. En dat was bij het inderdaad. Dat deed ze ook heel ambitieus. Dat weet ik sowieso. Zo'n beetje ons kent ja. ons hier, hè? Ja, maar ja, ja. is nou helemaal zo. Ja. Ja, ze deed het heel ambitieus. Dat dus ze was... Wat heb jij een... Uh, nou, met veel ambitie. Aardige baby. Okay. Nee, ja, ja precies. Nee, nee. Maar deed, volgens mij, deed, je bent ook nog even blijven werken. Ja, ik ben dus, nog even of... blijven hangen. Ja, en ik was toen echt net afgestudeerd en, en brandend van ambitie om het te gaan maken in de journalistiek. ja uh, is toch iets anders gelopen. Ja, wat is er misgegaan eigenlijk? Ja, ik weet niet. Misschien, ja, nee, ja. Um, nee, zeg nou. het maar. Ja, nee, toch het salaris. Dat betekent heeft dus nou, ook. Uh, nou, ja. wielrensters verdienen ja. en geen OEC nee, dus nee, dat nee. was niet de reden. Nee, maar Misschien moeten we het kort nog heel even zeggen: dat je een documentaire wilde maken, maak je een documentaire over jezelf. Ja. Om te laten zien hoe het is, om, uh, hè, of het mogelijk is, om op jouw leeftijd nog topsporter te worden. Mijn hoogbejaarde uh, leeftijd ja, van ja, 30. Ja, op ja. 30-jarige leeftijd. En nu win je dus gewoon, uh, gewoon wat grote de grote prijzen. Bol de bolders, kun je nagaan. In, in België. Dus, uh, maar wie u, was het? Uh, was het echt spectaculair? Ja, het was echt. Ja, nee, ik ben natuurlijk een liefhebber. Het gaat daar over soul, jazz, eh, pop, een crossover. Alles loopt een beetje rond. Maar eh, nou, we maken daar radiotelevisie. Ik zie niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben altijd vooral aan het uh, verwerken en aan uh, het verslag aan het doen. Uh, overdag voor tv, s'avonds uh, radio. Maar wat ik gezien heb en, en de sfeer die er was... het was echt een hele goede editie. Ja. Ja, later vanavond dan, uh, hebben we het uitgebreid, volgens mij is dat tussen tien en elf. Als ik uh, even ga te scrollen, half, oh, rond half tien gaan we het uitgebreid hebben over uh, afgelopen weken. En dan gaan we ook fragmenten laten horen. Eén naam mag je noemen die eruit sprong. Nou, het spannendste ding was die Angelo. Ik weet niet of jullie hem kennen. Uh, nou, veel mensen kennen hem wel, uh, sinds 2 Duizend heeft hij niks meer uitgebracht. was een soort levende, go nou, ja, levende god geworden. Ja. Um, en hij moest maar weer eens met een plaat komen. En hij komt langzaam, maar zeker komt hij met kleine druppeltjes komt hij terug. Doet hij heel voorzichtig, doet hij vooral in Europa. En hij zou komen naar Noordje Jazz. En de dag daarvoor was het alweer heel erg spannend. Want toen uh, kwam het bericht dat hij toch niet zou komen. En toen begon het concert. En toen was er ook nog geen D'Angelo... Begon dat concert? No Three Jazz begon. Ja, nee, het, het concert moest beginnen. Tijdstip, oh, schema, iedereen stond, stond klaar. stond alleen een band. Wat ben je? En toen, werd het en toen werd het spannender. Ik dacht, ik maak even een teaser naar straks. Hij ah, publiek... kwam wel, hij kwam wel. Hij wel. Hij nou, maar het duurde, de, te duurde veel, te lang. veel te lang. Nee, maar ik kan nog wel vertellen, want het had wel een doorslaggevend effect voor het concert. Hij kwam wel, maar er gebeurde nog iets. Ja. En ik ben ook heel... Dit nee, Marijn. Ja. Nu even niet, nu even. Sorry, sorry. Ja. Ja. <laughs> uh, elke avond... Uh, we hebben deze rubriek over de grens. Sorry. Dat lekker dit. We bellen met Nederlanders over de grens. En vandaag met Edwin Zanen in IJsland en Rits Mollema, die woont in Berlijn. Eerst uh, Edwin in IJsland. Ja, terwijl uh, Europa economisch in elkaar stort, gaat het met IJsland eigenlijk hartstikke goed. En dat Terwijl het land met die iSafe-affaire toch aan het begin van de crisis stond. De verwachte economische groei, 2,8 procent. En vandaag werd de bouw van meer dan 14.000 huizen aangekondigd. Edwin Zanen dus in, uh, in IJsland. Uh, staat er de laatste tijd vaker van dit soort positief nieuws in de krant? Uh, nee, dit was sinds hele lange tijd dat er weer eens zoiets uh, op de voorpagina stond. Ja? Er zijn een kleine kanttekening bijgezet. Er staan nog heel veel huizen vrij. Heel veel huizen leeg die net voor de crisis uh, afgerond zijn. Maar die zijn over het algemeen die zijn niet glasdicht gemaakt. En als je het klimaat, klimaat hier in de winter kent, weet je, die, die houden het niet zo heel erg lang uit. Dus die moeten waarschijnlijk weer afgebroken worden. Dus vandaar die 14.000, dan moet er een klein beetje een korrelte zout genomen worden. Ja. Maar het is in ieder geval weer een teken dat, uh, dat de zaak in de lift zit. En dat is, uh, ja, dat is buitengewoon snel gegaan eigenlijk. Ja, Hoe hebben ze dat gedaan? Streng bezuinigen? Uh, nee, dat valt wel mee, want de, de overheid zelf die zat niet. Uh, de staatsschuld was heel erg klein toen uh, in 2008 de hele bankensector uh, omviel. En van de belangrijkste reden is dat de schulden zijn gemaakt door de banken. Die zijn daarna failliet verklaard. En, uh, en die zijn daarna weer opnieuw opgestart. En uh, met een aantal kapitaalinjecties vanuit het uh, Internationaal Monetaire Fonds. Uh, is de zaak redelijk uh, snel op de rails gekomen. Ja. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het is een klein land is, een kleine economie. En de fundamenten van de economie, de visserij, het toerisme en de energie... Uh, dat, zijn, dat, dat, dat blijken degelijke fundamenten te zijn op een land uh, om uh, verder weer uh, op te bouwen. Zeg maar. Ja, duidelijk. Zeg, volgens mij krijgen wij ook nog wat geld van jullie. Ja, maar dat loopt dat, dat, dat allemaal volgens schema. Daar hoor je heel weinig over uh, in, uh, in de Nederlandse media. Maar, uh, of op uh, het ministerie van Financiën. Maar die afbetalingen die lopen... Uh, allemaal volgens schema en zelfs de afvertalingen op het IMF... die lopen geloof ik voor op het schema. Oh, kijk aan, dus wat dat, dat... betreft uh, wordt er, uh, is er redelijk goed uh, schoon schip gemaakt. En, wat ik zeg, met name de, de, de toerisme de sector waar ik zelf in werkzaam ben. Ja, dat is, is booming op dit moment. Ja. Nou, uh, mooi in ieder geval. Maar hoeveel mensen wonen er eigenlijk in IJsland? Uh, 320.000. 320.000. En er zijn ja. 14.000 huizen? 14.000 huizen aangekondigd. Yep. Je ja, moet wel... je voorstellen dat voor de crisis waren er hier plannen... Uh, dat, dat uh, IJsland een uh, bevolking moest gaan hebben van rond de 600.000. Er moest een soort bevolkingsverdubbeling uh, gaan komen. Omdat men toen, zeg maar, in de hele zeebel die ten opgeblazen werd... dacht dat IJsland het financiële centrum van de wereld zou gaan worden. Ja. Dat, je, dat moest zeg maar, Londen, uh, New York uh, en gaan worden. En daar is toen met de stadsplanning is er ook rekening mee gehouden. En als je op een, een goede startdiscursie gaat... zeg maar. Dan zie je heel veel van die relicten terug in het stadcentrum. Dat er een enorme boulevard moest komen langs zee. Waar de hele bankensector en de hele jetset uh, gehuisvest moest gaan worden. Mm. Dus, uh, maar goed, dat is, op tijd is dat uh, teruggevloten. En ik denk op zich, de situatie zoals die nu is, is uh, ja, buitengewoon gezonde om, uh, om een land weer verder uh, op te bouwen. ja, Nou, mooi. Uh, goed nieuws. Dus uh, jullie gegund. Dankjewel voor nu. We gaan naar Berlijn. Okay. Ja, in Berlijn. Uh, daar zit Rits Mollema, vertalen. Hij woont al sinds uh, 1991 in uh, Berlijn. Rits, goedenavond. Goedenavond, Robert. Velle ja, kritiek, uh, Herman. Uh, op het gedrag van uh, parlementariërs in de Bondsdag was er bij jullie... Uh, er werd over een belangrijk wetsvoorstel gestemd. Wat is er aan de hand, Rits? Nou ja, goed, het is hier natuurlijk wel uh, komkommertijd. Of uh, in goed Duits, uh, Gurkentijd. Gurgenscheid. Um, wat er, ik, heb het, ik heb het eigenlijk pas uh, uh, vanmiddag ook echt, echt uh, het, het hele nieuws gehoord hoe het nou eigenlijk in elkaar zat. Want het was ook niet echt uh, doorgedrongen. Want het is een beetje stiekem gegaan. Een beetje, beetje, beetje, beetje uh, de, de wedstrijd Duitsland tegen Italië. Halve finale van het Europese kampioenschap uh, was net aan de gang. En toen hebben we er in de bond, bonddag... Met iets van 30, uh, uh, 30 bondagleden die, uh, die daar aanwezig waren... We hebben we er een, uh, een wet doorheen gejaagd die... Uh, uh, ja, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Iedereen die moet, iedereen die moet uh, geregistreerd zijn in, in Duitsland, uh, daar waar je woont. Zogenaamde uh, meldeambt. En uh, dat, is wat, dat wordt wat strenger gehandhaafd dan, uh, dan in Nederland en dus iedereen die staat ook geregistreerd met zijn met een zijn, uh, met zijn gegevensadres en uh, geboortedatum en de hele boel en nu uh, gaat het erom dat uh, commerciële bedrijven uh, adresbestanden uit dat melderregister, uh, uh, zeg maar de de de, de stand, mm -hmm. uh, gewoon kunnen, kunnen kopen en aanvankelijk uh, was het uh, was het zo geregeld dat als je uh, als je, je inderdaad registreert dat je dan kunt kunt kiezen je kunt er een hokje aan aanvinken of je uh, dat wilt ja of nee. Ja. En, uh, ja, en daar ging het over. Dat hebben ze nu zo, uh, hebben ze nu zo veranderd dat, uh, dat het uh, in principe toegestaan is. Ja. En als je het niet wilt, dan zou je het hokje moeten aanvinken. Dan moet je dat zelf nou, dat aangeven. Dat is beetje raar. Natuurlijk. Ja. ja, dus, dus die, die, die, die wet is dus razendsnel aangenomen op die avond. omdat de, uh, de meeste Bondsdagleden tv zaten te kijken. Maar stond pas vandaag in de krant, elf dagen later. Hoe, hoe, hoe komt dat? Nou, ik, ik heb het wel gelezen hoor. En er is ook wel wat tegen tegen. Maar het, maar het, het, het was niet duidelijk uh, helemaal dat ze dat er al doorheen gejaagd hadden. Er was een discussie over. En ja, god, uh, uh, zoals al meer onderwerpen. En dan, dan lees je dat kort. En dan uh, lees je dat uh, de, de, de voorzitter van de SPD, de Sociaaldemocraten hier. Uh, daar uh, standen van sprak en, ja. en alles, maar het, ik heb ook niet in de gaten gehad dat het uh, dat het er inderdaad al doorheen was. Maar goed, er is hier nog een, uh, er is hier nog een parlement, de de Bundesraad. Dat is ja. zeg maar, de, dat zijn alle minister-presidenten van de de, de, deelstaten. de deelstaten. En uh, daar moet ik nog doorheen ja. en daar heeft uh, deze coalitie geen, uh, geen meerderheid, dus het zal er uiteindelijk niet, uh, niet doorheen komen. Nee, maar het is wel een gevoelige kwestie in Duitsland. Ja, het, het ligt erg gevoelig, want we zijn hier erg op uh, privacygegevens en alles en, er zijn ook uh, de, de, de verschijnen hier ook enorm veel, veel uh, artikelen over Facebook en dat je moet oppassen en uh, dit en dat. En nee, dat, is, dat ligt hier wel, uh, wel erg gevoelig. Okay. Duidelijk, dankjewel. Rits Mollema vanuit Berlijn. Ja, het woord ja. Facebook is gevallen. Uh, sinds kort, als je een korte naam hebt... dan uh, word je geblokt door die organisatie. Facebook heeft dat ook zelf bevestigd. Het bedrijf zegt dat uh, op deze manier... valse accounts uh, tegen kunnen worden gegaan. Nou, je zult maar een korte naam hebben... en je Facebook-account uh, zomaar geblokt zien worden. Mocht u dat nou zijn overkomen, laat dat dan even weten. Tussen 10 en 11 gaan we erover praten met internet-expert Krijn Schuurman. En we willen graag weten of er iemand is die daarmee te maken heeft gehad. Dus mocht u geblokt zijn door Facebook, omdat u gewoon een korte naam heeft... als u een lange naam heeft en u bent geblokt, mag u natuurlijk ook even, even mailen. Uh, naar het uh, mailadres sportzomerradio 1nl Dus sportzomerapenstaatje radio 1nl Zet dan ook even uw telefoonnummer erbij en bellen we even. Eén minuut over half negen is het inmiddels tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS...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 En de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer, De leiding van de Rabo-Wielerploeg lag vandaag flink onder vuur. Richard Kruijtje kreeg hoog bezoek vandaag. Maar eerst onze derde gast, Mona Keizer. De nummer twee op de lijst van het CDA. Nou, die hoeven we eigenlijk nu. Uh, goedenavond. Goedenavond. Uh, je hebt uh, aangegeven graag je en jij. Dus uh, dat doen we uh, vanavond ook. Waarvoor dank. Dat is natuurlijk de wederzijds. Uh, um, we hoeven je, je eigenlijk nauwelijks meer voor te stellen. Twee jaar geleden moesten we dat nog wel. 2010. Uh, maar toen deed je het zelf. In je geliefde Dam. En toen deed je het zo. Ik ben Mona Keijzer. Ik ben in 1968 geboren op het Vissersvenplein. Ik ben een dochter van Tok van Jammersebaaien en Maartje <laughs> Kiri. En mijn moeder is Hilletje van Kassirottenpunt en oh. Hillekine. Dus. Hilletje. Ik kan me voorstellen, toen wij het voor het eerst hoorden dachten we... De, wat zegt ze nu precies? Dus nog één keer. Ik ben Anna Keijzer. Ik ben in 1968 geboren op het Vissersvenplein. Ik ben een dochter van Tok van Jammerse Baaien en Maartje Kiri. En mijn moeder is Hilletje van Kassirottenpunt en Hillekine. Ja. Wintviek Baaien. Tok van Jammerse Baie? Dat is goed van jou. Ja. Is dat goed? Ja, dat doe je helemaal goed. Meteen. Ja, maar ik ben in Zeeland opgegroeid en ze zeg wel eens dat Volendams en Zeewels op elkaar lijkt. Ja, dat geldt trouwens ook voor markers en urks. Oh. Maar... Dus misschien heeft het met vis te maken, ik weet het niet. Ja, wat, ja uh, hebben, we, hebben we ook. Wat horen we hier? Wat je hier hoort, dat was een uh, filmpje wat opgenomen is... door de lokale radio uh, in uh, Volendam, The Love. Um, en daar vertel je, als je je daar voorstelt... Uh, vertel je niet alleen hoe je zelf heet... maar omdat natuurlijk keizer een veel voorkomende achternaam is in Volendam... moet je er wel even bij zeggen wie nou je vader en je moeder is. En dat is wat ik deed. Ja. Die omschrijf je met die... Uh... Dat zijn de bijnamen van mijn vier grootouders... De bijnamen, wie, wie hebben die bijnamen dan bedacht? Ja, dat is uh, zo uh, ontstaan. Dat heeft soms een, uh, een, een heel verhaal, soms helemaal geen enkel verhaal. Uh, wat jij nou net zei, Jan met z'n beiden, Jan met baie, dat komt omdat een, een overgrootvader van mij heel veel in zichzelf sprak. En die liep dan, dan, dan leek het of hij met z'n tweeën was, maar dan had hij het gewoon tegen zichzelf. <lacht> dat heb ik ook wel eens. Een het, het zit volgens mij zit in de gene. ik doe het zelf ook wel. En iedereen die, <lacht> uh, ook, ook de jongeren in hebben allemaal die uh, ja, dat, uh, ja, soms mee. neem je hem over, soms niet. Dus het is uh, Mona met z'n baaien dus eigenlijk dan? Uh, ja, nou ja, met z'n 57, hè, tegenwoordig op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, daar kan ik geen bijna voor verzinnen. Nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay. maar omdat je zegt dat je ook een beetje in jezelf praat, daarom kan ik. Ja, ja, nou ja, een ja. beetje. een beetje. Ja, Goede gesprekken mee. hoor met jezelf. Ja. Heb je zware dag achter de rug of valt alles wel mee? Mooi, valt wel mee. Ja. Hoe zag je eruit? Uh, vanochtend uh, naar het stadhuis. Uh, mijn laatste week uh, als wethouder. In Purmerend? Uh, in Purmerend. Dus vanochtend naar het stadhuis. Uh, nou ja, een aantal uh, besprekingen, een aantal dingen lezen. Uh, een interview uh, gehad. Uh, dus uh, dat viel me daarna naar huis en proberen... Uh, uh, contact te krijgen hier met uh, de redactie. Want dat was ja. niet helemaal lekker gegaan. Maar ik ben er en dat is wat telt. We wilden net zeggen dat je iets later was vanwege het verkeer. Maar we gaan straks maar eerlijk even zeggen. <laughs> Paradis en La Seine. Twee Wimbledon-winnaars speelden vandaag een wedstrijdje tennis op een baan midden in Den Haag. Richard Krajicek had Björn Borg uitgenodigd om met hem het 15-jarige bestaan van zijn Krajicek Foundation te vieren. Colette van Nuenen zag de twee spelen.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 Uh, baantje aan, maar dat hij ook organiseert, of dat de buurt eigenlijk organiseert dat dat ook gaat werken. Dus dat er heel veel vrijwilligerswerk omheen ontstaat. En dus dat zo'n baan ook echt eigenaar van de buurt wordt. Of dat de buurt, sorry, eigenaar wordt van zo'n tennisbaan. En dat is natuurlijk ook super gaaf. Veel plezier. Ze gaan Dank. ook met een stukje tennis, heb ik gehoord. Dus... Ja, ik niet, maar. Uh... <laughs> Richard Krajček richtte zijn foundation op na zijn winst op Wimbledon in juli 1996. En hij wil kinderen in aandachtswijken meer laten sporten. laten het tennissen om precies te zijn. Oké, okay, ready, gentlemen. Uh, Richard Krajček won de TOS en die heeft uh, gekozen om te beginnen met serveren. Wie het eerst bij de tien is, heeft gewonnen in deze Champions League. Richard Krajicek legde zijn eerste tennisbaantje aan na zijn winst op Wimbledon in juli 1996. En inmiddels, na 15 jaar, zijn er 87 van die Krajicek Playgrounds in Nederland. En is er eentje in Londen en één in Suriname. Oud. Tennis Shahiro. 2-0. Is het te Ja. Vind ja? <kigst> ja. je het bijzonder om hen hier zo samen te zien spelen? Ja. 3-0? <reke> <hulling> Heel bijzonder. <hulling> ben je zelf een beetje goed? Ja, wij zitten eigenlijk in talentengroepje. Ja. Wanneer wordt jullie eerste Wimbledon? <laughs> Over als ik 18 jaar wil, wil ik Wimbledon gaan spelen. Om uh, hier bij de Kajak Foundation uh, te spelen. Waarom doe je dat? Hier spelen kinderen die, uh, voor, zeg maar, die niet ja, voor andere club kunnen betalen. De Met OivaPas kan je hier gratis. Dus daarom komen je kinderen, worden ze beter en zo. Want ja. een gewone tennisclub is dus heel erg duur natuurlijk. Ja, tennis is een dure sport. Ja. sport. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. best sport. Dankjewel. Wil je ook op de radio? Ja, Wat heb je te vertellen dan? Ik vind het wel goed dat hij zeg maar, dit allemaal heeft georganiseerd. En zo. Ja? Waarom vind je dat goed? Ja, omdat sommige kinderen gewoon achter de bank te televisie of te gamen. En dat is gewoon niet goed. Je moet gewoon fit zijn en spelen, dansen, sporten. Ja, Krijtje won dus vandaag op zijn eigen Krijtje Playground. Dat is echt een thuiswedstrijd, zeg. In het Haagse Valkenboskwartier. kwartier. Ja, maar We staat nog bij in Den Haag. Maar, ja, dus, <laughs> maar hoe oud is die Borg? Dat is toch, uh, toch geen partij voor hem? Ik weet niet, Ze zit tegenwoordig in de onderbroek. Gewoon. Ja, nou ja. goed. Uh, er waren veel reacties vandaag op de column van Steven Rooks... Uh, waarin hij schrijft dat de top van de Rabo ploeg eigenlijk uh, moet opstappen. We hebben de hele dag door, hebben we zo her en der aan wat mensen gevraagd... wat ze er nou van vinden. Die hebben we even op een rijtje gezet. We beginnen met Erik Breukink. We zitten nu even waar de, waar de klappen vallen. De Marcel Wintels, voorzitter van de Koninklijke Nelze, Wiel en Unie. Zoals elke liefhebber zat ik de afgelopen week ongelooflijk te balen. Want je hoopt op een topsportzomer, de Tours Centraal. En daar wil je van genieten.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 dat ik ook wel een beetje vaststel is van ja, het management moet worden vervangen. Maar moet dat wel knebel zijn of breuking of alle ploegleiders? Gaat het goed met Robbers Geesink? Ah ja, beter dan gisteren. Alhoewel gisteren ja, ja, gister was, was, was een beetje jammer dat ze hem bleven rijden. Anders we dat groepje nog weer teruggekomen en dan uh, had het er allemaal niet zo dramatisch uitgezien. Boogert aan de meet. Marco goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet heel erg gehoopgevend, nee. maar om de leiding nou gelijk eruit te schotten dat de... ja. Ik geloof niet dat dat de oplossing is. Het is gewoon niet goed, klaar. Ja, en dan uh, de expert van het CDA Mona Keijzer: moet de rabo stoppen weg? <lacht> ik zag jullie wel net naar elkaar kijken. <lacht> Je hebt de groene trui ja, aan, dus. Uh... Ja, ja, ja, ja. Nou, ik, ik heb daar geen verstand van, geen idee. Ik uh, vroeger stond thuis wel altijd Studio Sport aan, maar dat wielrennen dat uh, schoot niet op. Ja, om het gaat te jullie kijken. alleen om zingen, voetballen en handballen waarschijnlijk. Nou, zwemmen, uh, politiek, uh, dat uh, ook. Hard werken, zeker. Hmm. Maar ja, ook als je ergens geen verstand van hebt... kan je beter hier mond houden. Vraag nou, wat even aan Marijn de Vries. Marijn, is stevig ook te hard? Nou, ik weet niet of meteen een hele top vervangen zou moeten worden... maar ik heb soms wel het gevoel dat er bij de bank wat opgeschud mag worden. Mm -hmm. En dus, wat, uh... Uh, wat moet er, waaraan moet er geschud worden? Nou... Nah. <tus> Ik vind het, misschien is het ook wat typisch Nederlands. Dat het zo'n ploeg is van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, dat moet eigenlijk niet het motto zijn in het wielrennen. Dat moet je gewoon zo gek mogelijk doen. Mm -hmm. En uh, ik zou het wel leuk vinden als daar eens iemand de boel een beetje op zijn kop komt zetten. Want uh, ja, het is, ja, toch, heeft toch een beetje een brave uitstraling. En uh, het zou leuk zijn als het allemaal wat uitgesprokener wordt. Ja, maar, maar hoe doe je dat dan? Nou, misschien, nou ja, ik, ik zou niet meteen zeggen, ontsla de top... Maar, maar haal eens iemand erbij uit een heel andere tak van sport... of misschien uit een, uh, een andere tak van, uh, van de maatschappij... Iemand die er een heel andere kijk op heeft, misschien dat dat uh, verfrissend werkt. Ja, maar dan de wie boven dan, ofzo, of uh, zo? Of wie zeg je? Wie dan bijvoorbeeld? Oh. Ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dan niet meteen een idee nee, heb van be wie. Bedrijfsprofielen of ja, ik wil, Wat voor, voor mensen kan dat dan doen? Ja, nou, misschien ook wel. Ik, ik vind het altijd wel uh, interessant. Sommige coaches zijn heel erg bereid om naar uh, andere sporten te kijken. Bijvoorbeeld uh, Tom Boot uit het basketbal, die ja, ook wel regelmatig hier op Radio 1 zit. En die, die coaches doen ja, er ook hockey, veel, toch? Jo. Ja, ja. Die halen ook heel erg, uh, die halen heel erg uh, ervaring uit. Andere sporten halen ze uh, bij hun eigen sport. En ik heb altijd het idee dat dat heel erg verfrissend werkt. Ik hoor ook vaak dat ze, dat ze een beetje te veel in de watten worden gelegd. Ja, nou jongens. dat kan ik moeilijk zeggen. Want ik heb uh, nooit daarbij gestaan of hm. dat zo is of niet. Um, maar ik denk wel altijd dat dat ander bloed in een bepaalde groep... Uh, ja, toch ook weer uh, verfrissing geeft. Is het wel eerlijk dat het altijd op de Rabobank wordt geprojecteerd? Er zijn natuurlijk nog twee andere ploegen ja, ja, nou, mee. Ja, die andere twee ploegen zijn de underdorf. Dus die doen het eigenlijk altijd uh, goed. Ja, die Want, hebben niks al, te verliezen. Nee, eigenlijk. die hebben niks te verliezen. En Rabobank heeft alles te verliezen. En misschien is dat ook wel een beetje het probleem... dat altijd zo vreselijk hoog ingezet wordt. Dus oh. iedereen verwacht ook dat ze het ontzettend goed gaan doen. En als het dan een beetje tegenvalt... Ja, dan, uh, dan zijn ze ook meteen een kwai pier. Dat is ook een beetje de uitstraling van de ploeg. Ja. Niet? Nou ja, ze doen het ook wel zelf. Ja. Dus eh, daarom zeg ik ook van. Misschien zou ze een frisse wind doorheen moeten waaien. En uh, ik zou gewoon, uh, nou ja, misschien iemand wat ik net zeg, uit de andere mm. tak van maatschappij ertussen er tussen zetten. Ja, mag ik dat een monokijs eens voorleggen? Niet zozeer over het wielrennen, maar of het uh, überhaupt zin heeft om uh, of het verfrissend werkt uh, om iemand van buiten af te halen en die op een heel andere manier naar je uh, organisatiestructuur bijvoorbeeld binnen je partij te laten kijken. Doen jullie dat wel eens? Dus op een um, kleinere schaal of zo? Ja, dat zeker. Uh, we hebben natuurlijk in het CDA in 2010 niet zulke goede verkiezings, uh, verkiezingsuitslag ja, gehad om het dus maar eens gewoon, zachtjes uit te drukken. Het is slecht drukken. eigenlijk, ja. Doet ja. De Rabobank deed het, doet het dan nog ja, zo, zo gaat dat dan. He, in, in, in, ook, ook in deze tak van sport. Toen hebben we dus ook gekeken hoor, van wat is er nou gebeurd. En er zijn ook mensen van juist van buiten het Haagse erbij gehaald. Ja, maar zonder naam, je hoeft spreken. geen namen te noemen, dat mag wel hoor. Maar ik bedoel, wat voor mensen. Laat je daar dan naar kijken. Nou ja, Frisse bijvoorbeeld, die heeft gekeken naar die verkiezingsuitslag. Van wat fris. is hier nou, Leon Frisse, wat is hier nou gebeurd? En ook als je kijkt naar de mensen in Strategisch Beraad... waar ik ook in gezeten heb. Dat zijn bijna allemaal mensen die werkzaam zijn buiten Den Haag. Maar je bent zelf natuurlijk ook een soort Fris gezicht van buiten. Een soort van, ja. Nou ja, je stond ja. natuurlijk wel op de lijst in 2010. Toen ja. kwam je niet in de Kamer. Maar... Nee, nee dat, ja, dat, is, dat is wel waar. Ik kom uit, uit de lokale politiek, dus uh, ik uh, weet wel wat de effecten zijn van regelgeving en van ideeën die in Den Haag bedacht worden, hm. gewoon voor mensen in de wijken, in, in, in de steden en in de dorpen. Ja. Dus hm. ja, dat, uh, dat helpt. Nou, is het dan, uh, moedig je dan aan om regelmatig te door, te, te, door te, te circuleren, laat maar zeggen, ja, het geen woord, maar om steeds nieuwe, frisse mensen binnen je ploeg ja. te halen om daarmee het contact met het volk goed te behouden of nou andere ja, ideeën. Wat binnen het CDA ook geregeld is dat na een bepaalde termijn, uh, na drie uh, termijnen in de kamer, uh, moet je op zoek naar een andere betrekking. Dat is een manier om het te doen. Maar wat ik zelf ook zeker van plan ben is uh, wat ik nu ook gedaan is om gewoon uh, op bezoek te blijven op de werkvloer in gesprek te blijven met verpleegsters, met onderwijzers... met politieagenten, zodat je weet... wat zijn nou de effecten van wat wij uh, bedenken... voor ja. jullie die het werk voor ons moeten doen. Ja. Heb je voor jezelf dan ook een maximale tijd al in je hoofd? Ik ga dit zo lang doen en dan ben ik misschien te ver afgeraakt... en uh, nee, treed ik nee, terug of... Nee, Geldt nee. het voor iedereen dat doorwisselen, behalve voor jezelf? Nee, nee zeker. Ook ik heb me natuurlijk te houden aan die termijn, die maximale termijn, maar hoe dat gaat lopen de komende jaren, dat zullen we beleven. Dat kan Gaan ook we... eerder. hè? Dat kan ook eerder. Er ja. zit toch ook wel een nadeel aan. Want de ervaring in de Kamer neemt alleen maar af. Iedereen doet alsof nieuw beter is. Nou, nu ben ik een jong mens en zou ik dat moeten maar aanmoedigen. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon wijze mensen nodig hebt die ook inmiddels het spel een beetje geleerd hebben en dan niet gelijk weer ja. weg moeten. Nee, en als je ook kijkt naar de, de lijst van Blijf het CDA. Als je kijkt naar de lijst van het CDA, zitten daar ook gewoon mensen in die wel die ervaring in de Kamer hebben. Maar ook mensen die nieuw van buiten erin uh, gekomen zijn, zoals ik. Zo, volgens mij hebben die hele uh, ervaren mensen zijn die uh, met de PVV in zee gegaan. Dus, uh... Ik zit nou even te denken, wie, wie je bedoelt. Nou, uh, <lacht> even kijken. Wie, wie waren er toen bij? Uh, Verhagen, die de, van Hagen. Hagen Hille, volgens oh, mij, zo goed ja, ja, ja, ja. ja, nou ja. Ja, nou ja, goed. En daar is toch wel enige, enige aanpassing in, uh, in gedaan inmiddels. Toch? Ja, nou ja. Uh, elk voordeel heeft ook zijn nadeel, zullen we maar zeggen. <laughs> ja. nou, ik bedoel meer de Kamervoorzitter zitten kijken naar, naar wat er gebeurt in de Kamer. En die, die spreekt zich daarover uit, sorry. Uh, dat, uh, dat, uh, uh, dat, er, dat er te weinig ervaring is en know-how van het spel in de Kamer. Dat, dat lijkt me dat je ja. dat wel. Ja, maar het is soms ook wel, bekrijpt mij ook wel het gevoel hè, van het is niet goed of het deugt niet. Uh, als er een lijst gepresenteerd wordt met met name mensen die al zitten, dan is het een... een, een, een een, een, een, oude, oude, een behoudende lijst. En als je een lijst presenteert waarin die combinatie van vernieuwing... er juist wel zit, ja, dan is het weer te vernieuwend. En volgens ja. mij hebben wij gewoon een goede lijst met ervaren mensen... en met nieuwe mensen. Dus we gaan ervoor. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer Met Herman van der Zand en Robert Meeder. En uh, play this game with me. Meekijken met de laatste visser uit het dorp. Of met een voetballer die, toe die toeleeft naar de jaarlijkse derby. Naar Volendam is nu Bunschoten Spakenburg aan de beurt. Om de geheime prijs te geven aan TV-Kijkend Nederland. Vanaf december kunnen we twee weken lang meekijken in het dorp. De EO zendt namelijk de docusoap... Voetbal, natte cake en kibbeling en natte cake is lekker jongen. Ja. Aan de telefoon de burgemeester van Buntschoten, uh, medes van de groep, meneer van de groep, goedenavond. Goedenavond. Zien wij u ook in de docu-show? Dat is wel de bedoeling. Ja, en, en <laughs> heeft u al enig idee hoe dat eruit gaat zien? Nou, we hebben een aantal opties uh, voorgelegd en uh, er worden wat uh, shoots gemaakt zoals dat heet. Uh -huh. Ja, en wat er daarna natuurlijk uh, daarvan in de uitzending terecht komt, dat is voor ons natuurlijk ook uh, afwachten. Hoe, hoe, hoe, hoe komt u erbij om het hele hebben en houden van het dorp uh, zomaar uh, op tv te gooien? Nou, dat komt eigenlijk een beetje voort uh, uit het feit dat wij ervan overtuigd zijn dat we niet zo heel veel te verbergen hebben. Integendeel, we hebben heel veel dingen waarvan mensen niet denken dat we dat hebben en uh -huh. dat willen we graag laten zien. Uh, natte cake bijvoorbeeld. Ja, natte cake weet men heel veel van, hè? want dat smaakt enorm goed. Ja, is echt heel lekker. Dus, uh, en natte en, en cake en kibbeling, dat wil natuurlijk wel zeggen dat wij ook een handelsvolkje zijn. Hè? We willen graag verkopen. Nou, en er is ook zoiets als ons uh, dorp, Bundeshoofd Spakenburg, waar we trots op zijn. En dat willen we ook best wel uh, verkopen aan de mensen om te laten zien van. Uh... Uh, je hebt misschien wel een beeld, maar kom eens hier langs en dan stel je dat bij. Nou, op deze manier krijgen we een unieke kans om uh, om Bunschoten Spakenburg in de etalage te zetten. Ja, meneer van de Groep, even tussendoor dat ik u kan inschatten. Uh, IJsselmeer volgens of Spakenburg? Nou, ik ben in een nest geboren waar uh, de wieg rood was... Nou, oh, dan weet ik genoeg. IJsselmeer Vogels. volgens. Okay, goed. Ja. Ik ben de kennen. Ja. Nee hoor, dat gewoon niet. Ik woon in de buurt, dus vandaar dat ik het weet. Ja, ja. Uh, wanneer gaan die opnames nou echt, uh, echt helemaal lopen? En krijgt dan die een ze camera... zijn uh, volop aan de gang. Dus uh, de afgelopen maanden zijn al opnames gemaakt van bepaalde uh, personen. En bij mij beginnen ze met uh, de opening van de eerste dag. Dat is op woensdag 18 juli. En dan worden die, zijn de eerste opnames bij mij gepland. Maar dat gaat ook verder in, het, in, de, in de maanden daarna nog wel door. We hebben een visserijdag op 1 september. Uh, maar we hebben natuurlijk daartussen heeft een burgemeester. Gewoon ook heel veel dingen die te maken hebben met contacten met bedrijfsleven. Bruidspaarbezoeken. Uh, nou, er zijn van allerlei dingen die... Uh, die uh, interessant zijn voor de camera, neem ik aan. Wij, wij hebben hier in de studio Mona Keizer, de nummer twee van de CDA. Die komt uit Volendam, een, een, een ander vissersdorp, zoals we weten. Ja. Dat is ook een dorp dat zich, uh, Mona, heel goed kan verkopen. Heeft u, heb, je, heb, heb je tips voor uh, de burgemeester van uh, Spakenburg? Nou, Volgens mij uh, klinkt het alsof hij op de goede weg is. Uh, want zo is het uh, in ieder geval met Jan Smit uh, ook uh, begonnen. Nou hebben ze natuurlijk geen Jan Smit daar. Dat is natuurlijk een unieke persoonlijkheid. Dus hebben dat... jullie geen Jan Smit? Dus dat gaan ze niet redden. Nee, we hebben geen Jan Smit. Jan Smit zit in Volendam. Maar, maar, een, maar een, een Spakenburgse Jan Smit? Nou, er zijn natuurlijk wel uh, Spakenburgers uh, die, uh, die uh, zeg maar, uh, bekende, mensen, bekende Nederlanders die uit uh, Spakenburgse wortels hadden. Ja. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Peter Koelewijn. Ja. Uh, maar Jan de maar zoenstraals... raad, dat is toch wel onze uh, uh, voetballer, uh, bij onder andere AZ. Uh, nou, dat is toch wel een van het uh, type die je ongeveer heel Nederland kent. Ja. Nou, en, en, en de soap moet natuurlijk ook uh, uh, ingaan op de, op de jaarlijkse derby. Hè? Dat moet, maar dat moet ook een beetje, wel, wel een beetje netjes verlopen. Ja, nou ja 22 september is die derby. En uh, we zijn er echt, uh, zoals we zien, zoals die de afgelopen tijd uh, verloopt, zijn we daar enorm trots op. Acht duizend mensen. En uh, er valt geen uh, onbetogen woord. Behalve heel veel... Uh... Zal je net zien. Zal je net <laughs> ja, zien. Ja, nee, nee, ik, ik, <laughs> ik ben er niet bang voor. Ik ben er niet bang voor. We weten daar ook goed mee om te gaan. En... Uh, het is al lang een uh, ja iets waar de zowel elke gerichte aarde blauwe als rode enorm trots op is. Oh ja. Winfried Bajens, euh, televisie maken. Denk je dat we het echte beeld krijgen te zien? Van Nou spijt. ik denk dat, nou, we, we dat. vroeg dan weer. dan weer Winfried Bajens die uh, maakt televisieprogramma's. Oh, ja, ik snap niet zo goed. Waarom, waarom? het gemaakt wordt eigenlijk? Wat is uh, wat is uh, de reden om het te maken? Nou, omdat het interessant is, omdat het leuk is om te zien... een kijkje te krijgen in de okay. uh, Puntschoten Spakenburg. Ja, Jij nee, vindt dat nee, geen zou, reden om... Als een, ik het dan zou maken, dan zou ik, niet, dan zou ik het echt over de top romantiseren. Ik zou dan niet een hele dagelijkse, alledaagse praktijk... Ik weet niet of dat nou zo spannend is, maar ik ben nog nooit in Spakenburg geweest. Ja, het dus... is een hele bijzondere gemeenschap. Ja. Het is, ja, het is echt anders dan, dan, dan anderen. Ook, ook anders ja. dan Volendam, hè? Meneer van der Groep? ja, ook wel anders dan volendam, maar ook wel wat dingen die overeenkomen. Maar uw tafelgenoot die nog niet in de, de Spakenburg is geweest, ja, het is op die zich nog al schande overkomen. Uh, en anders, ik, als je de serie heeft gezien, dan komt hij daarna zeker ook wel ja, ja, ja. Overigens, maar, maar, maar in Volendam worden ze toch altijd een beetje gek... ook van al die, die overmatige persaandacht... en al die cameraploegen die maar achter de ja. familie Smit aanlopen. lopen. Ja. Maar, maar goed, nou, is... nou, volgens mij valt dat uh, wel mee. Het, uh, het, het, weet je, die belangstelling is natuurlijk ook gewoon leuk. En het is ook een buitenkans om, uh, je, uh, voor mij dan, mijn geboortegrond... om op een positieve manier over het voetlicht uh, te brengen. Dus nee, ik heb daar nog nooit uh, wat van gehoord. Wat ik wel eens hoorde van mensen op marken is dat dan uh, Japanners uh, met, met hun handen boven hun ogen... tegen het raam aan staan te <lacht> kijken. Dat is dan wel eens dat je denkt van, mot dit nou, maar voor de rest... Nee, ja. uh, hey joh, maar ze proberen toch op allerlei manieren... al die toeristen te weer uitvallen dan? Ze doen er echt alles aan om... Meneer om, om, om, om van de Groep heeft heel veel uh, parkeerplaatsen gereserveerd voor de Japanners, want die komen dan, hè? Nou, wij, wij richten ons niet specifiek op de bussen met de Japanners, hoor. Nou, vanaf 3 september, twee <laughs> nee, weken lang, nee, nee, hoor, elke dan, werkdag, uh, op Nederland uh, 1. Het is goed voor de omzet, hoor. er is ik voldoende uh, ruime uh, parkeergelegenheid aanwezig uh, en ja, je staat ja, op dus, de, dat de kaart. Meer. Ja, zij en de praat, ze praten nog even door, gaan wij even naar het nieuws, show.